Oké. Okay. Ja. ja, dat was het verschil met mijn vraag eigenlijk. Daarom, ik dacht dat je het visueel wilde mm -hmm. maken, vandaar dat ik dacht: van je moet een scherm hebben. Mm, ja, dat uh, visueel zou meer zijn uh, met, met meer met sport, zeg maar. Die achtergrond heb ik natuurlijk. Daar zijn we ook mee bezig. Dus uh, ook uh, met iets voor de wie, zeg maar, op de wie. Mm -hmm. Uh, maar dat is dan geen meditatie, want dat zou een beetje worden. Is erg passief. Ja. Ja. Nou, passief, niet saai. Passief, metat, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, dan dat gaat niet werken. Handen, dan, ja, ja. Dan, dan leg je de win je letterlijk ja. op je knieën. Je ja. ja. ja. dieper je gaat, dus dat, hoe grotere uh, Boeddha complimentjes tegen je geeft en zo. Hoe gaat het daarmee? Ja, ja kijk, ik heb een uh, template, mijn, mijn blueprint zoals dat heet, heb ik klaar.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 Uh, opleiding interview techniek gedaan. En die heb hmm. ik ook inmiddels afgerond. En uh, ja, dat, dat, ik moet zeggen dat dat dan uh, een enorme uh, ja, een waardevolle waardevolle zet was.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 Ja, dus, oh, ze hebben al een baan en volgens ze dat is een soort verdieping eigenlijk? Nou ja, ze zijn bijvoorbeeld P&O-medewerker. Uh, en ze willen bijvoorbeeld binnen die baan van po medewerker, ah, op manier, medewerker ja. gaan coachen. Dus dat wordt ook betaald vanuit het bedrijf? Ja, ja. ja. of ze zijn manager en ze willen coachend leiding gaan geven. Oh, ja. Dat uh, op die manier. Het is niet een opleiding uh, dat je echt al helemaal jezelf kunt gaan vestigen als coach. Want daar is een jaar gewoon veel te weinig voor. Ja. Ik heb zelf een hbo-opleiding gedaan en nog heel veel applicatiesopleidingen.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 Huk of a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 Dus dat zijn een beetje de... En inspiratie aan natuurlijk. Daar uh, gaan we lekker mee door. Daar gaan dus, we lekker uh, mooi door. We zijn ja. nu ruim anderhalf jaar bezig. En, uh, nou, Mooie gasten gaat, hebben uh, we gehad hier 2009. Ja. Absoluut. Dat ook heel, heel lekker. Met een goed, uh, goed leuk team. Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. Zullen we dat muziekje... Ik denk dat we een muziekje moeten gaan doen. We gaan een Ik, muziekje doen. We gaan uh, luisteren naar Carol King. Die heeft een LP gemaakt, mening 72, tapestry. Uh, wat wandkleed betekent.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 friend oh.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 De kalender. Ah, er wordt nu een kalenderblad uh, afgescheurd ah, ja. van het oude ah. jaar. van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Yes. En dit is Mario, onze uh, financiële ah, vrouw. Het oude jaar. En Herman die uh, schenkt in. Schenkt in nu moment. de. Uh, ja. Moet dit het allemaal hetzelfde de zijn? De champies in. Moet er nog een andere fles ook open? andere. We. Ja. Want ik, wil wel even... ik, hou, ik hou even de microfoon erbij. Ja, Als het goed is, hoor. hoort u ze borrelen. Lekker. En uh, lieve luisteraars, uh, een aantal van ons drinken het alcoholvrij, dus. Uh... Mocht de uitzending land worden, dan weten <laughs> we hoe het komt. Ik eigenlijk ja. drinken hè, tijdens het werk. Nee. Uh, wat is alcoholvrij weer? Nee. Dit is uh, deze. deze. Ja. Oké, okay, jongens, nou. Wacht even, we moeten Oh! Vruisje. kijken. kijken. Nou, iedereen een heel goed uh, 2010. Ja, Cheers! Cheers. Cheers. Even. Ja. Proost! Proost! Proost! Op een, proost. Op een top 2010. 20. Hey, maken we het van, heel veel mooie uitzendingen. 10, ja. Proost! Proost! Proost! proost. Roberto. proost. Ja, even, even klinken, Richard. Oh jee, ja, ja. Even, even klinken natuurlijk. Precies. Dat was Rob, onze technicus.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 Uh, ik, ik ben bang dat uh, degene die dit heeft aangebracht. Uh, vreselijk. Uh, Jan-Peter, die zit uh, op hoe ik, dit, uh, hoe ik dit <laughs> op zeg, ik hoop niet dat hij luistert. Het is eigenlijk meer ja. Allegri, Missière, <laughs> mij. Ja, ja, oké. Okay. Nou. <laughs> en uh, het nummer is uh, gemaakt door Edward uh, Hanging Bottom. En uh, nou, ik zou zeggen, luister en geniet ervan.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 een uniform van van uh, de, was ik de prinses van de kikkerprins. Kijk, nou dat is een, toch niet niks. Ja. De prinses van de kikkerprins. Echt heel leuk. Nou, wat heel veel tijd vergt en wat ook heel erg leuk is, uh, is de korendag. Korendag, ja. Ja. Voor uh, dit jaar wordt het de vierde keer. Echt een succes, hè? De, de, de, de kerk zit gewoon de hele dag helemaal vol. Ja, want, grandioos. Ik, ik weet dat, want ik doe de techniek, dus ik ja. zie ze allemaal binnenkomen en uh, ja, het is echt ongelooflijk, echt een ja, succes. En ook heel veel leuke reacties en dat is natuurlijk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 Stand so proud, so